Twee uur, Ewald de Jong met het NOS-journaal. De Franse president Hollande en de Duitse bondskanselier Merkel... hebben gisteren telefonisch met elkaar gesproken... over de Europese schuldencrisis en de problemen in Griekenland. Behalve Frankrijk gaat ook Griekenland vandaag... naar de stembus voor een nieuw parlement. De uitslag in Griekenland bepaalt of er een regering komt... die de door Europa hervormingen en bezuinigingen doorvoert. Het lijkt erop dat de tegenstanders van die plannen... op veel steun onder de Grieken kunnen rekenen.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 Een hele goede nacht. Het is twee minuten over twee... en je luistert naar Lust op Radio 1. Seraida, de vaste president van dit programma... die is nog even lekker een weekje op vakantie. Volgende week is het er weer, maar tot vier uur doe je het met mij. En je doet het met mij vannacht over vrijheid binnen een relatie. Of vrijheid in de liefde, bindingsangst. Nou, alles wat betreft vrijheid en relaties en liefde... en mannen en vrouwen, daar gaat het over vannacht. Eerste uur, veel verhalen gehoord van Jan Willem, van Olivier, van uh, Carol... Ze kwamen allemaal voorbij. Um, jij bent ook van harte welkom om mee te praten. Dat doe je op 0800 1121 of mailen naar lust.bnn.nl. En dan um, komen jouw mooie verhalen hier in de uitzending. Mijn uh, lustreporter Wieke vroeg ook uh, aan de mensen die ze op straat zag... hoe zij denken over samen zijn. Hoe ver gaat jullie samen zijn? Doen jullie echt alles samen of hou je ook nog een beetje vrijheid? We doen bijna alles samen. Maar ja, we hebben ook een eigen bedrijf samen, dus ja, dan ben je veel samen. Vind je dat niet wel eens jammer? Af en toe vind ik het wel jammer dat ik geen tijd voor mezelf heb, ja. Waarom maak je daar dan geen tijd voor? Uh, ja, goede vraag. Ja. <laughs> nou, vorige relatie deden we echt alles samen. Dat was gewoon niet meer gezond. Gewoon elke zaterdagavond bij elkaar, niet meer uitgaan, geen verdienen meer. Dus nu ben ik daar helemaal vanaf. Dus daar heb je wel van geleerd? Ja, heel veel. Nee, wij doen heel veel samen. Dat is natuurlijk ook het werk wat, uh, wat het met zich meebrengt. Als je samen een zaak hebt, dan moet je wel heel veel samen doen. Uh, het grote voordeel daarvan is dat ik uh, de keuken heb en, uh, en mijn vrouw heeft dan uh, voor. Die is gastvrouw. Dus dat is haar deel en de keuken is mijn deel. Dus wat dat betreft uh, hebben we lekker ieder ons eigen deel. Maar je bent toch heel veel uh, van de dag bij je samen. En daar heb ik geen moeite mee, dat, uh, dat bevalt me best. Ik hou heel erg van vrijheid en dat was meestal wel eens een probleempje. Ja, wat dan? Uh, ik vond het prima om elkaar één keer in de week te zien en de rest van de tijd uh, vrienden en school en werk. En dat werd niet altijd in dank afgenomen. Is de relatie daar ook wel eens op stuk gelopen? Ja, op zich wel, ja. Meerdere, inderdaad. Het. Ja, het is opvallend om uh, in de Foxpop te horen dat uh, veel ouderen in het stukje graag samen zijn. En de jongeren eigenlijk veel meer vrijheid willen, veel meer individueel leven. Hoe zit dat bij jou? Laat het me weten op 0800-1121. Hoeveel vrijheid heb jij nodig binnen een relatie? Af en toe een momentje voor jezelf of wil je eigenlijk je partner dag en nacht zien? Wil je met hem samenwonen? Wil je met hem naar de bouwmarkt? Wil je met hem uitgaan? Wil je met hem naar muziek luisteren? Wil je misschien wel zelf samen radio luisteren? Wel gerust ook als je met z'n tweeën bent naar 0800-1121. Dan spreken wij zo met elkaar na de nieuwe single van Go Back to the Zoo. We're coming, honey, Nederlandse trots, go back to the zoo, I can't stop my feet. Hoe zat het in jouw relatie? Hou jij altijd stiekem een optie open voor het geval dat het misgaat? Dat je bijvoorbeeld je huis nog niet opgeeft als jullie gaan samenwonen? Of dat je een plekje hebt waar je eventjes uit kan waaien... als je pff, die relatie even naar je, naar je hoofd stijgt? Mijn collega's Arco, Fleur, Olaf en Caroline kletsen verder in de BNN-bar... en vragen zich af of zij een uitweg hebben. Bar. Ik heb zelf geen relatie meer, maar ik heb wel heel lang een relatie gehad. En toen, ja, op een gegeven moment heb je gewoon door wanneer je even tijd voor jezelf nodig hebt. En als je heel lang achter elkaar samen bent, is dat echt heel leuk. Tenminste, dat vond ik altijd. Maar op een gegeven moment merk je dat je gedachtes die je eigenlijk zelf hebt, dat het een beetje door elkaar gaat lopen. En als je dan heel veel weer terug gaat naar je eigen, gewoon door naar je eigen huis te gaan in mijn geval dan bijvoorbeeld. En gewoon met je eigen mensen weer te praten en je eigen dingen gewoon heel erg te doen. kom je weer terug bij wat je zelf echt... Uh... Ik heb wel heel erg geleerd zelf, voor mezelf dan, dat uh, iemand missen ook een heel fijn gevoel ja, is. Ja. Want het is zo verleidelijk om elke keer, ook als je heel erg moe bent, om s'avonds laat nog naar die ander toe te gaan als je niet ja. samenwoont. En dan zie je elkaar eigenlijk bijna vaker als je moe bent of gaar mm -hmm. of uh, yeah. omdat je niks anders te doen hebt dan omdat je diegene echt wil zien. Ja, dat ja. je de kwaliteit gewoon hoog houdt van wat je ja. van de afspraakjes. Ja. ja, en dat gaat me nu mij heel goed af. Het is wel fijn. Ja. Ja, ik heb ook niet echt een escape plek of zo waar ik dan heen ga. Maar ik, heb bijvoorbeeld wel, ik hou wel erg van snowboarden en windsport. En mijn vriend totaal niet. Nou ja, dan ga ik altijd gewoon zonder hem op vakantie. En ja, die tijd die we dan niet bij elkaar zijn. Inderdaad, net wat je zegt. Je gaat elkaar toch alweer missen. En dat is wel goed als je weer terugkomt. Om elkaar dan weer te zien. En het, en ja, het weer leuk te hebben. Je hoeft echt niet inderdaad, altijd alles samen te doen. En uh, je daaraan aan te passen. Ik ken ook wel echt mensen die echt niet zonder die ander kunnen. Mm -hmm. dat, lijkt, dat, lijkt me, dat lijkt me heel beangstigend. Ja, ja, ook omdat ook... het dan zo, dan volgens mij durf je het dan helemaal niet meer uit te maken, want dan val je nee. in zon. En dat is het hele risico wat je dan hebt. Ja, dan val je maar in zo'n het groot ja. gat. Dan, ja. dan ga je veel te lang door als het eigenlijk al. Maar je ja, ja, nou, ja, krijg je dan. Ja, ja. maar, maar ja, die ook mensen voelen leren. dat juist. Ja, ja. ja precies. Als, als een ja. totale overgave. Ja. Ja. ja. ja, want dan is het pas echt. Ja. ja. Dan telt het pas. Ja. Als je een gezamenlijke Facebook-account hebt. Oh, ja, dat is echt erg, hè? Een gezamenlijke e-mail-account? Ja, een gezamenlijke. henkenk enk Als ja. je iets naar Henkelsuree en je krijgt van e-mail of van Inge een reactie. Ja, dat is ja. echt. Eww. Ja, dat heb ik ook wel eens gehad hoor. Dat ik een, uh, een vriendin van mijn sms'te. en dat ik een sms'je terugkreeg van: ja, dit is uh, de vriend, dat is een nieuwe vriend. En ik, heb, uh, ik stel het niet op prijs als jouw sms. Oh. En, uh, en toen, toen kwam ik er la later tegen en toen zei ze, ja, ja, laat check mijn telefoon. En, uh, I, en dat ja. vind ik zo moeilijk, omdat je dat laat gevallen. dat je dat oké okay vindt, weet je. Dat iemand gewoon... Ja, dat vind ik echt, dat gaat echt veel, veel te ver. Zo ja. Ja. So, no go. No. Ja. Ik kan me niet voorstellen dat het bij een soort van voorspel hoort om elkaar zo kort te houden. Nee. Of zo uh, nee. niet vrij te laten of zo weinig vertrouwen te hebben. Ja, maar het, kost, het is ook zo zonde als het allemaal zo moet. Het is, ik, bedoel, ik heb in mijn jeugd ook al een keer een vriendinnetje gehad waar ik heel verliefd op was. Maar zij ging totaal niet goed met mijn vrienden destijds. Dat kost zoveel energie om ja. dat allemaal een beetje uit elkaar te houden. En iedereen mekkert over elkaar. En dan wordt je leven echt één goede, goede tijden, slechte tijden aflevering. Oh, uh. bah. Ja. Zonder commercial break. Marco <laughs> uh, maakt altijd mooie dingen mee. En die vertelt hij in Boyd's Bar elke week hier in Lust over het onderwerp van de nacht. En uh, deze nacht gaat het over vrijheid in de liefde, vrijheid in relaties. En uh, ja, bindingsangst komt er misschien ook wel om de hoek kijken. Je kan bellen naar mij, dat doe je op 0800-1121, vind ik leuk. En je kan ook uh, mailen, dat doe je naar lust.bnn.nl. Uh, en bellen, dat deed Melanie. Melanie, uh, nacht. Ja, nacht. We hebben het uh, de hele nacht over uh, vrijheid in relaties. En jij wil ook graag een duit in het zakje doen. Ja, ik val er wel een beetje, ik net hoor, ik valt er een beetje halverwege in. Je valt ook een beetje weg af en toe. Oh, een beetje. Hoor je, ja. me, nu? Hoor je me nu? Probeer proberen toch eens. Hoor je, hoor je me nu? Ja, ik hoor je nu weer heel goed. Oh, Oké, okay, wat een probleem problemen allemaal weer. Ja, wat voor telefoon heb je? Nou, een hele oude. <laughs> goed, Melanie. Vrijheid in relaties. Ja, ik, ik vertel net, ik vond er een beetje halverwege in. En uh, het eerste gesprek wat ik hoorde was die jongen die had een relatie, die had een vriendin en die liet die heel erg vrij. Want dat moest allemaal zo en als ze met vriendinnen wilden stappen. En dan denk ik, is het ook niet een beetje cultuurgebonden? Hoezo? Nou, een beetje uit, ook uit eigen ervaringen. Heb je je radio er... nog aan, uh, Melanie? Of niet? Ja, nou die staat heel erg ver weg, maar ik ga hem nu uitdoen. Ik hoorde het een beetje, een klein beetje rondzingen. Oké, okay, het beter zo. Ja, ja, of het is gewoon je oude telefoon. Maar maakt niet uit. Vrijheid in de relatie, ik denk dat je het over, over Carol hebt. Over, over... Nou, het is op een gegeven moment ook een beetje cultuurgebonden, denk ik. Want hoezo? Ik denk, nou, ik weet van, uh, van andere uh, mensen, niet echt Hollanders, zeg maar even. Ja. Uh, die, uh, en dat ook veel vrouwen en meisjes dat vinden, dat het juist, juist heel fijn vinden als een man jaloers is. Maar welke culturen hebben wij het dan over? Nou, een beetje. Ik heb zelf een relatie met een Egyptenaar gehad. En zo heb je wel meer van een beetje die van de culturen. Die dat, en dat is ook niet alleen van de man zijnde. maar ook van, de, ook van de relatie, de vrouw zijnde dan. Die dat helemaal niet prettig vinden als een man zo vrijlaten. Want dan zeggen ze ook van. Ja, maar dan houdt hij niet van me als hij niet jaloers is. dat is een soort teken van liefde dan? Als je... Juist! Maar je kan toch elkaar wel vrijlaten en ook nog jaloers zijn? Of... Ja, maar dat is dan toch wat die mannen, waar, waar ik er dan in die man zei van nou, als ze met de vriendinnen wil stappen of een weekendje weg wil, weet je wel? Ja, dat moet je dan loslaten, want je moet elkaar vertrouwen. Maar dat, juist in die culturen is dat juist dan, oh, dan houdt hij niet van me. Maar hoe ging het bij jou? Want jij zei dat je een relatie hebt gehad. Of heb je die nog steeds? Nee, nee, die heb ik niet meer. Je hebt meer. gehad met een Egyptie, Egyptische man. Hoe ging het bij jou dan? Was hij heel erg jaloers? Deden jullie altijd alles samen? Nou, dat viel bij hem nog wel mee, hoor. Dat, ik moest wel zeggen dat hij dat nog wel vrij aardig kon handelen. Mm -hmm. Maar ik, ik had natuurlijk ook te maken met vrienden uit zijn cultuur. Ja, dat, dat, dat, dat kon gewoon niet. Want dan hou je niet van een vrouw. Maar spraken ze daar dan schande van? Nee, dat was het niet, maar dat is juist een teken van liefde als je, als je jaloers bent. Dat is juist, en dat vonden die vrouwen zelf ook zo hoor. Die begrijpen dat helemaal niks dat die Hollandse cultuur. <laughs> dat iedereen een beetje zijn eigen leven wil leiden en ja. ondertussen wel een relatie wil hebben. Ja, maar dan hebben ze echt zoiets van, ja, maar moet man moet jaloers zijn. Want dat is juist een teken dat hij dat van me houdt. Ja. En hoe is het nu met jou, Melanie? Ben je nu helemaal vrij of heb je wel een relatie? Ja, ik ben al heel lang al vrij. Maar is dat een bewuste keuze? Dat je zoiets zegt van, lekker, ik wil mijn eigen leven leiden en geen rekening houden met anderen? Of heb je zoiets van, nou... Nou, nou maar ik, ik ben niet meer een van de jongsten. En het wordt op een gegeven moment best, als je al een tijd lang alleen bent, dan is het heel moeilijk om je toch weer aan te passen. Je bent dan gewend om, om je dingen op jouw manier te doen. En als je een relatie hebt, moet je inderdaad toch weer bepaalde dingen aanpassen, weet je. Ik zeg altijd zoiets van, ik heb de controle over mijn afstandsbediening. Ja. Maar dus jij hecht eigenlijk heel veel waarde aan vrijheid. Aan je eigen vrijheid. Ja, maar het, het, ik bemerk ook gewoon dat het een heel verschil is met tien jaar geleden. Wat is Toen was ge ik eigenlijk veel meer bezig om nog een relatie te willen. En zomaar die wat ouder wordt, dus ja, ik vind het eigenlijk wel prettig. Dat je met niemand rekening hoeft te houden. Ja, je kan eten wanneer je wil, je kan er laten wat je wil. Ja. En nogmaals, ik ben nu uh, uh, baas over mijn eigen afstandsbedieningen. Ja, ja. <laughs> dus dat is gewoon... Uh, maar dat was even mijn duit in het zakje, vanuit ook in de andere culturen... Dat, uh, ja, dat juist een teken van liefde is als die jaloersheid heeft. En je is. allemaal dingen samen doet en elkaar misschien minder vrij laat... dan dat wij gewend zijn in Nederland. Ja, ja. Oké. Okay. Ja? Ja, dankjewel Melanie voor, uh, voor jouw verhaal. Graag gedaan. En een fijne nacht. Jij ook. Yes. Zometeen uh, bel ik met Pauline. Uh, Pauline uh, schrijft uh, columns voor HP de tijd. En ja, deze week ging het puur toeval. Ging het over samenwonen, over vrijheid in de relatie. Dat ze het eigenlijk heel erg beangstigend vindt om te gaan samenwonen. Dat hoor je zometeen na de held. De held Stevie Wonder met de hit Superstition. Zijn. vrij zijn in de liefde, vrij zijn in relaties en daardoor gaat het eigenlijk ook een beetje over ja, bindingsangst of verlatingsangst. Pauline Bijster schreef een column in HP De Tijd over haar relatie en hoe ze twijfelt tussen het samen zijn en de vrijheid die ze ook graag wil. Pauline, goedenacht. Goedendag, goedendag, bedoel ik. Je schrijft in je column dat veel twintigers en dertigers zijn grootgebracht met het idee dat je alles voor jezelf doet en vooral zelf gelukkig moet zijn... Um, ja. Nu ben ik, ik ben, ik ben 23, uh, jij yes. bent ook een twintiger, um, is het een soort, leiden wij als generatie aan een soort enorme bindingsangst? Ja, dat denk ik dus wel, maar misschien dat niet helemaal iedereen er aan leidt, maar ik geloof wel dat, uh, nou in ieder geval alle mensen die ik om me heen heb, een soort van creatieve mensen ofzo, die uh, vinden dat wel uh, lastig volgens mij om zich te binden, ja. En hoe komt dat? Ja, nou ja, dat vraag ik me dus ook wel af. Maar ik denk, ik denk wat ik opschreef is dat ik denk uh, dat het komt omdat we toch heel erg individualistisch opgegroeid zijn, zeg maar. En allemaal heel goed voor onszelf kunnen zorgen en heel erg van onze vrijheid genieten. Wat ook best wel wat cliché is, maar dat is toch dan stiekem wel En als je echt helemaal serieus samen met iemand gaat, dan uh, moet je daarvoor iets opgeven. En volgens mij willen we dat eigenlijk niet meer of zo. Je wilt vooral doen en laten wat je zelf wilt eigenlijk. Ja, de, de, ik denk dat, dat er toch wel bij zit. En niet de hele tijd natuurlijk. Want, want, want als je de hele tijd alleen maar kan doen en laten wat je zelf wilt, dan wordt het super saai. Maar het idee dat, tenminste wat ik zelf eng vind en ook wel denk mensen om me heen die ik ken, het idee dat je dus dat het voor altijd is ofzo, of dat het, dat het, weet je wel, zeven dagen per week samen is in plaats van drie, dat is dan ineens heel. Heel eng, zeg maar. Dat is dan ineens wel echt heel veel. Ja, want in jouw column gaat het vooral over samenwonen. En dat jij eigenlijk ja. het, het liefst... Um, want dat, dat vertel je in je column, dat jullie langs een strand rijden... en daar op een parkeerplaats allemaal campertjes ziet staan. Dat jij het liefst eigenlijk een camper zou willen. Dat je af en toe uh, ja, een soort van kan vluchten in je relatie. Ja, eigenlijk is dat het. Nou ja, precies, daar kwam ik dus achter dat ik dacht... oh, dat zou een goed idee zijn. Want, want weet je wel, nu, nu zijn we misschien nog zes dagen samen. Alleen die ene, ene dag of ene nacht niet is eigenlijk heel fijn. En toen zag ik die campers en toen dacht ik, als je dat hebt, kan je dat, kan je dat gewoon doen. dan kan je samenwonen en kan je toch af en toe weg. En, maar ja, dat is natuurlijk wel een soort, een soort uitvlucht of een uitweg of zo. En dat heb je dan maar... nodig om even na te denken? Ja, maar ja, misschien heb je het helemaal niet nodig. Hè? Misschien is het alleen de illusie die wij hebben dat, dat we dat nodig hebben. Maar het lijkt me wel fijn. Uh, het is, maar ja, weet je, het is het dezelfde met dat proef samenwonen wat mensen ja, doen. Ja, maar bestaat uh, dat echt? Dat las ik ook, dat je in Amsterdam een jaar lang kan proef samenwonen in een huis? Een soort onderwijs. Nou ja, je kan... Het is, een, ja, het is volgens mij een echt woord. Het is, je kan zeg maar, uh, je huis erop onder verhuren. Dus, en ik ken ook wel mensen die dat echt doen. Of ik heb dat ook wel om me heen gehoord. Van mensen die dan gaan proefzaam wonen. Ja, ja dat is dan toch ook nog met een beetje. Weet je wel, niet met 100% ga je dan. Dan ga je een beetje met een. Uh, een soort uh, uitweg of zo hè? Als het, als het echt niet lukt, mag ik lekker terug naar mijn oude huis. Nee, een beetje dat veilige gevoel nog. Maar woon jij inmiddels uh, al samen? Nee nee nee nee nee nee. nee. nee De Colin is vrij vers. Ik, uh, het is bezig. Het uh, zijn er met deze. Maar gaat het er, <laughs> zit het er wel aan te komen dat je gaat samenwonen? Ja ja ja, het is wel aan te komen. En dat campertje heb je al eentje op het oog? Nee, maar die komt er denk ik ook wel. Maar waar ben je dan het meest bang voor? Want als ik dan die column van jou lees inderdaad... en ook nu op ja. jou zo hoor praten... van aan de ene kant heb je er eigenlijk heel veel zin in om gaan te gaan ja. samenwonen... maar je bent ergens wel, zit er nog een soort van angst. Ja, nou ja, kijk, het is... Het is, het is, het is um, ik weet niet precies wat het is... maar ik heb wel, ik heb wel samen gewoond eerder. Uh, vrij snel altijd en vrij naïef. Van, nou, het is toch gewoon leuk, niks aan de hand. En dan kom je erachter... dat dat het, als je echt samenwoont, dat het toch wel moeilijk is om je eigen ruimte te bewaken. En dan bedoel ik niet per se dat ik niet monogaan wil zijn ofzo, maar wel gewoon een ruimte in de zin van, weet je wel, je, eigen, je eigen leven, je eigen tijd. Ik weet niet eens precies wat het, wat het is. En, en dat, weet je wel, dat als je samen bent, moet je samen beslissingen maken, samen, weet je wel, afspraken maken, samen re dingen regelen. Dan ben je nooit meer even lekker een hele dag, een hele nacht alleen ofzo. En dat vind ik wel lastig, aan, ja. want ik hou er eigenlijk wel gewoon echt van om ook soms echt helemaal zelf te weten wat ik wil doen of wat ik ga doen. En wat heb je toen gedaan? Want toen ging het uiteindelijk ging het niet goed nou ja, omdat de relatie ging niet goed uit. ging, ja. maar ook omdat jij het niet, niet trok om samen te wonen? Nee, nou ja, ik heb wel eens een relatie gehad waarin het wel echt, oké, ik had het echt te veel, een soort, of te snel, een soort... Saai wordt of een soort sleur, weet je wel, en dan, dan, ja, dan ga ik weg. Maar nee, dat is misschien ook niet goed, maar dan kan, dan uh, hoeft het niet meer. Maar in principe gaat het natuurlijk nooit daarom uit, het gaat natuurlijk uit om andere redenen of zo. Maar kan je spreken van, van bindingsangst bij jou, of is dat een te groot woord? Ja, nou ja, ik dacht altijd dat ik dat niet had, maar ik denk eigenlijk dat ik dat wel heb. Maar, maar als ik jouw verhalen hoor heeft bijna iedereen, heb ik het waarschijnlijk ook. En dan heeft iedereen die luistert nu naar Radio 1 het ook? Ik denk wel dat het moeilijk is, omdat we alles, dus wat ik zei, omdat we alles in principe zelf... Weet je wel, er is helemaal geen urgentie om een relatie in principe aan te gaan in deze tijd. Het is wel hartstikke leuk, maar we vinden dus ook dat het allemaal de hele tijd leuk moet zijn. Ja, dat kan niet. En dat kan natuurlijk helemaal niet. Maar je hebt het niet per se nodig of zo. En dat is misschien lastig aan deze tijd, weet je wel. Omdat we allemaal super zelfstandig zijn en allemaal... Weet je wel, alles kunnen doen in principe wat we willen. We zijn allemaal rijk, we zijn allemaal verbonden, we zijn allemaal... We hebben allemaal enorm veel vrijheid. En, en ik denk dat het daarom veel mensen hier wel last van hebben. Ja. omdat ze het eng vinden om daarvan niet in te leveren, zeg maar. Ja. ja ik, het zet me ook wel aan het denken. Ik heb sinds vier dagen weer verkering. En uh, nu ik dit verhaal hoor, denk ik van... Oh, is het? Dan heb ik al een verstandige keuze gemaakt. Ik ga er bijna weer aan twijfelen. <laughs> nee, hoor, je moet het gewoon doen. Het is, uh, het is toch ook heel leuk. Ja, daar heb je ook gelijk in. Pauline... Ik denk... Ja? Dat vind ik dankzij het niet zo erg is. Daar kan je ook best mee leven, toch? Jawel. Als je, als je daar gewoon leuke relaties mee kan hebben. Ja, toch? <laughs> Heb jij nog steeds een leuke relatie? Ja, superleuk. Nee, ja, ja, ik blijf hoor. Ik ga wel samenwonen. Heel veel plezier ermee. En succes ook. Oké, okay, dankjewel. je hey, dankjewel dat we je mochten bellen. Het <laughs> is goed. Doeg. Doeg. Doeg. Liefde. Relaties en seks. En Radio 1. Lust. Frank van der Lende. I'm not afraid to be your lady. I'm not afraid to be your whore. I'm not afraid to be your future. I'm not afraid to be your soul. Jill Scott. I'm not afraid. Radio 1. Beetje relaxed zo. Half drie is het. Nog anderhalf uur zit ik hier bij je. En dan hebben we het over verliefd zijn. Uh, of eigenlijk, nee, over... vrijheid vrijheid in je relaties. Vrijheid um, in de liefde. Dus eigenlijk ook wel over verliefd zijn. Ja, ik zit daar heel erg, omdat ik het... Ik had het net in het gesprek met... Uh, met Pauline erover dat, uh, dat, dat zij heel erg verliefd is. en dat ze eigenlijk wel weer stiekem ook weer bang is om te gaan samenwonen. en dat ik net verliefd ben, net vier dagen verkering. Dus ik zit een beetje met het verliefdheidsding in mijn hoofd. maar uh, dat, kan, dat kan geen kwaad, want dat is alleen maar mooi zo op de radio midden in de nacht. En uh, ik heb het dus met jou over vrijheid in relaties. Uh, vrijheid in de liefde, bindingsangst misschien wel. En je kan bellen daarover naar 0800 1121. 0800 1121. Mailen kan ook lust.bnn.nl en uh, bellen, dat deed Joep. Joep, een hele goede nacht. Ja, goeie nacht met uh, Joep, ja. Jij hoorde het onderwerp van vannacht en je dacht van, daar moet ik eens eventjes over bellen. Ja, zeker, ja. Ja, ik ben van een, uh, zeg maar de generatie uh, 1945, mm -hmm. wat dan heet uh, uh, babyboomer. Yes. Sorry. En uh, ja, ik uh, heb ja, gewoon uh, nog. Ik ben, heb een zeer gedegen rooms-katholieke uh, opvoeding gehad. En uh, ik geloof in de heiligheid van, uh, van het huwelijk. En van, van de trouw in het huwelijk van, van man en vrouw. En, maar dat, dat je in het huwelijk gelooft, ik, ik vind het huwelijk ook te gek. En ik zou ook ja. wel ooit willen trouwen. Ook oh, maar... je bent nog niet getrouwd. Ik ben nog niet getrouwd, nee. nee. Ja, hoe ik, oud ben jij? Ik ben 23 jaar, ik doe het rustig oh, aan. Jongen, jongen. Heerlijk, hè? Jongen, gast. Wereld aan mijn voeten. Nee, maar uh, jij zegt van het, het huwelijk, uh, daar, dat, dat vind je heilig. Maar um, in een huwelijk, want nou, ik ken wel mensen die getrouwd zijn... kan je elkaar heel erg vrij laten ook, natuurlijk. Sorry? Uh, in een huwelijk kan je elkaar heel erg vrij laten ook. Ja, dat zeker. ja. Je moet ook je eigen persoonlijkheid in, in het huwelijk... Uh, uh, ruim, de, alle ruimte geven. En uh, in mijn huwelijk is dat ook door schade en schande en weet ik veel... en door uh, vallen en opstaan. Uh, enigszins gelukt. En, uh, of ja, behoorlijk. Uh, ik, heb, ik heb ook zelfs een scheiding achter de rug. Mm -hmm. Dus, dus uh, het is allemaal niet zo vrachtig. En mijn uh, eerste huwelijk is dus ook voor de katholieke kerk. Uh, officieel uh, niet verklaard en ontbonden. En mijn tweede huwelijk is uiteindelijk uh, erkend uh, voor, de, voor de kerk. En daar zit je momenteel nog steeds in? Sorry? In dat huwelijk zit je momenteel nog steeds? Ja, dat zit ik nog. En in. Hoe, maar, gaat het, hoe gaat het dan uh, ja, ik, bij jou? We hebben een schitterende, we hebben een prachtige zoon uh, van 25. En uh, ja, goddam. Ja, ik, ik, natuurlijk, ik kijk uh, ook naar andere vrouwen. Absoluut. En uh, ik heb een zeer gevoelig hart. En uh, ja, daar, daar gaat wel eens een belletje rinkelen. En uh, ook al ben ik 66. Ja. En ik heb uh, vrienden die, die, die zijn dan, uh, zogenaamd zogenaamd meneer, vrij in. En die gaan dan ook uh, over alle grenzen heen. Maar, uh, ja, dat heb ik, dat doe ik dus uh, even niet. Ik nee. heb daar ook wel fouten in gemaakt. En uh, ja. Uh, ja, daar heb ik wel uh, spijt van gehad en zo. En maar je hebt natuurlijk vrij laten en echt een vrije relatie hebben. Want wij hebben het ja. vooral over elkaar vrij laten. Dus dat, dat zij met vriendinnen uit kan gaan of met ja. vriendinnen op vakantie. En dat jij je eigen ding doet. We hadden eerder deze uitzending oh, ja. iemand aan de lijn die uh, lekker ging vissen. Even zijn kop leegmaken en niet zijn vriendinnen erbij, maar even met zichzelf. Ja, ja Oh ja, nee, kijk... Dat, dat herken ik honderd uh, procent. Ik, uh, ik ben nogal uh, muzikaal bezig, ook uh, uh, met optredens en zo. Uh, uh, uh, uh, niet professioneel hoor, maar als, als hobbyist. En uh, ja, goed, dan, dan, ik ben, dan ben ik alleen op, op weg en op, op rak, uh, samen met uh, één of twee maten of zo. En mijn vrouw heeft haar eigen werk en haar eigen dingen. Ja, maar en daar ja, vind wij... jij je vrijheid in? Ja, beetje... natuurlijk. We hebben, we hebben onze eigen werking en onze eigen dingen en onze eigen uh, taken. En uh, weet ik veel, roeping, uh, missie en, en uh, noem maar op. Maar wij ontmoeten elkaar uh, uh, meestal s'avonds uh, uh, toch weer uh, in, in ons, eigen, ons, ons gezamenlijke huis. Ja. Ons gezamenlijke huis, meneer. Hoe heet jij ook weer? Frank. Dag Frank. Dag Joep. We praten al bijna vijf minuten met elkaar, hè? Ja, nee, maar zo gaan die dingen. <laughs> ik, heb, ik zie jouw gezicht niet en jij het mijne ook niet. Nee. Nou, zo gaan die dingen. Dat is mooi aan radio, kan je wel een beetje dingen bij inbeelden bij een stem. Ja, heerlijk. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. Maar... ja maar... jij zou natuurlijk uh, absoluut mijn zoon kunnen zijn. Ik heb een zoon van 25. Zeker. Zeker. 25 en jij bent 23. Ja. Hoorde ik net. Dus, uh, nou ja, dat is mijn verhaal. Ja, nou, ik... dankjewel voor je verhaal, Joep. Ja, oké. Okay. En uh, blijf even lekker luisteren naar Lust, want we zijn tot vier uh, tot uur zijn we bij, hè? Absoluut. Maar ik kan dan ook wel slapen. Dat... Ja, een beetje zo snoezen tussendoor, radio aanlaten... en dan even een beetje wegdommelen en dan weer wakker worden <laughs> en dan hoor je... Oké. Okay. hoor je weer mooie muziek. Dankjewel, Joep. Ja, daar. Bedankt voor het bellen naar 0800-1121. Ik ben ook heel benieuwd naar jouw verhalen. Bel me gerust. 0800-1121 of mailen. Dat doe je naar lust.bnn.nl. vorige week live spelen mos en uh, nou heel erg van genoten what you want lust liefde relaties en seks we zijn langzaam legendarisch aan het worden, de datingdoctors. We hebben ze al een keer eerder te gast gehad hier in Lust. En um, ja, hun missie is vrouwen versieren en misschien wel het bed inkrijgen. Dat gedeelte lukt wel, maar een serieuze relatie met de vrouw... wordt volgens de datingdoctors steeds lastiger. Ze schreven vorige week nog een artikel over de hoge eisen van vrouwen... waar geen enkele man aan kan voldoen. Ik bel een van de docs, Smooth Docs. Goeienacht. Hoi. Goeienacht. Goeienacht. Ja, je bent een beetje van de kaarten van, van deze prachtige aankondiging. Ja wel. Ja, toch. Uh, waarom is een serieuze relatie aangaan met een vrouw zo moeilijk? Heel veel vrouwen hebben een prachtig leven. Die hebben niet echt een man meer nodig. En die zeggen ook eigenlijk uh, vaak van... ...joh, het moet wel een hele bijzondere leuke man zijn... Uh, ...die iets toevoegt aan mijn leven. Want ik heb eigenlijk al een val. Ik heb een leuk huis, ik heb leuk werk, ik heb leuke vrienden, leuke vriendinnen. Ik ga uit. Uh, af en toe heb ik seks met een, met een hele leuke man. En daar heb ik verder ook weer geen binding mee. Uh, uh, s ochtends staat hij op. En misschien nog eens geen ontbijtje voor hem maken. Of... Ja. He, dus al die vrijheid is natuurlijk heel erg leuk. Maar vaak zie je dan toch dat mensen na een tijdje dat, dat, dat, dat leven geleefd hebben... Uh, daar, daar een beetje van terugkomen. En toch ook weer naar intimiteit zoeken. Ja. Omdat wij dat nodig hebben als mensen. Dus het is, het is nu misschien een soort, soort hype dat je tot een latere periode gewoon losgaat en geniet van je vrijheid... en dat je ja. dan pas na je dertigste, ik noem maar iets, uh, aan de vaste relatie begint ja. en daar ook meer klaar voor bent. En dan niet die ja. bindingsangst hebt. Ja, precies. Hoe zit het bij jezelf? Ik heb een hele relatie waar ik heel erg blij mee ben. Dus, uh, <laughs> en dat gaat ook niet altijd goed, maar het gaat ook wel heel <laughs> vaak wel goed. Maar geen last van bindingsangst? Moment. Uh, dat heb ik wel gehad, ja. En hoe ging dat dan? Nou ja, dat was natuurlijk uh, zoveel mogelijk uh, neuken. Hè, en, uh, en maar niet uh, dichtbij laten komen. Hè. En het is ook. Uh, ik had ook dingen als. Uh, dat een echte man. Moet eigenlijk geen warme gevoelens moet hebben voor een vrouw. Of uh, ik toonde mijn gevoelens nauwelijks. Ja. En, en als je met dat idee rondloopt. dat een echte man zijn gevoelens nauwelijks toont. kan het heel moeilijk uh, zijn. Voor, voor mij in ieder geval. om je verlangen naar. Uh, psychische intimiteit eigenlijk te bevredigen. Dus ja, dan kom je eigenlijk nooit echt dicht bij elkaar. En dat, dat is wel eigenlijk waar je naar verlangt. Hoe heb je die knop dan omgezet? Nou ja, het is eigenlijk een soort nare fase waar je even doorheen moet. Het wordt eigenlijk eerst erger dan, uh, en dan wordt het beter. En dat is vaak ook als je iets opnieuw leert... een andere, andere manier om iets te doen. Dat uh, zul je vaak ook merken, bijvoorbeeld jij doet radio... En dan hoor je van iemand, nou, je zou het ook eens zo kunnen doen. En ja. jij bent altijd gewend om het zo te doen. En dan probeer je dat eens een keer. En dan weet je zelf ook wel dat je dat meerdere keren moet gaan doen... voordat je echt de waarde van iets gaat inschatten. Omdat in de eerste instantie denk je van, nou, dit werkt totaal niet. Uh, het werkt slechter. Ik voel me helemaal niet op mijn gemak en het werkt niet. En dan zul je het een aantal keren moeten doen. En dan kun je pas eventueel of het iets voor jou is. Dus je moet eigenlijk He? proberen proberen te kans geven... ...en op een gegeven moment dan valt het kwartje wel of niet? Ja, ja en, en, en kijk, en het makkelijkste is om, um, om echt contacten natuurlijk te vermijden... ...en afwachten te zijn, maar dan verandert er helemaal niks. Ja. He? Je, je, je, je zult eigenlijk met, een beetje bij beter je anders moeten gaan gedragen... ...dat je gewend hebt. En het kan heel veel angst oproepen en heel veel vervelende gevoelens... ...maar dat is dus die nare fase waar je je heen moet. En als je daar overheen He? bent... Nou, dan, dan is het in eerste instantie vertrouwen eigenlijk in jezelf. En vertrouwen in jezelf kan heel veel helpen. Want dat is natuurlijk... Uh, je kan verlaten worden door, door iemand. Ja. Ja, dus, dus dat kan heel goed. Uh, stel, je hebt bindingsvangst. Nou, dan kan je verlaten worden door iemand. Maar dan moet je in jezelf vertrouwen hebben. Van, joh, ik kan daar wel tegen. En als je een keer verlaten bent door iemand, dat is niet leuk. Ik denk hoe kan ik ooit zo iemand anders nog vinden... En uh, dan zul je misschien wel één jaar een hele moeilijke periode doormaken, maar je komt er wel weer uit. Als je dat vertrouwen in jezelf hebt, joh, ik ben sterk genoeg, ik kom er weer uit, ik moet er even doorheen. Uh, dan, dan kun je dus ook uh, op een gegeven moment denken van ja, dan kan ik toch ook gewoon die, die binding, die emotionele binding met die vrouw kan ik aangaan. Of met die man als je een vrouw bent, of met ja. die man als je homo bent. Dat maakt me allemaal geen flikker uit. Leuke woordspeling. Um, ja. Je kan er dus overheen komen, want even nog terugkomend op, uh, uh, oh. je bent de datingdokter samen met, met oh. je collega. En dan ja. um, geef je die tips dan ook van, stel dat er mensen bij jullie komen die uh, willen daten en dus echt een relatie willen aangaan, maar dus niet goed durven vanwege verlatings- of bindingsangst. Dan geef jij die tip van, oké, okay, geef het de kans, probeer het oh. uit en dan kan je er overheen komen. Het is niet dat je je hele leven vast vastzit. Nee, en, en dat kun je, dat kun je langzaam doen. Je kunt, je kunt eigenlijk gaan steeds opener gaan zijn, ja. hè, en waardoor waardoor je merkt van, nou, goh, uh, steeds opener eigenlijk, en steeds meer emotioneler je gevoelens laten blijken dan eigenlijk dat comfortabel uh, voelt voor je. En dan kun je die angst langzaam kwijt maken, uh, kwijtraken eigenlijk. Kwijt maken is eigenlijk ook goed, uh, want jij, jij doet het zelf. En uh, op een gegeven moment als je dan in contact met iemand, zul je vaak merken dat die angst die je hebt, dat het wel meevalt. Of dat het, want dat, dat, dat, dat, de beste manier om angst eigenlijk te laten verdwijnen, is je confronteren met die angst en te zien, hé, hey, ik overleef dit gewoon. Hè. Het, het, het, ik ben sterk genoeg om dit te overleven. En vaak zul je ook zien <laughs> dat je het overleeft. En je moet wel. Want het is iets wat je, wat je, wat, wat ieder mens toch wel graag wil. Uh, echte liefde, echte intimiteit. Uh, dat is allemaal waar we naar verlangen en snakken. En, en ook nodig hebben als mens. Om, om te groeien en, uh, en die verbinding met een ander te kunnen aangaan. Yeah. Smooth Doc van de Dating Doctors. Dankjewel voor je uh, ja, inzichten op bindingsangst, verlatingsangst en vrij, vrij zijn eigenlijk. Ja, Want daar hebben we het over. Hey, tot ziens. Doeg. Thinking about tomorrow Wishing things were good No need to rush I ain't gonna worry Any moment my sorrow yeah, Is bound to disappear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 I need a way to find the truth within me, except the fact that I love you, my blue eternity. I hear they say, it doesn't kill you makes you stronger.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 In Lust van BNN. Another day, buckshot Lefunk. Het gaat over uh, vrijheid in relaties. Vrijheid in de liefde. Samen zijn en elkaar toch loslaten. Of juist heel erg samen met elkaar zijn. En alles samen doen. Je kan bellen naar 0800-1121. 0800-1121. Of je kan mailen naar lust.bnn.nl. En we zijn zo hip van BNN dat we ook op Twitter zitten. Dus doe dat ook. En dan kan je... Je berichtje stuur naar Ed BNN. Elisabeth, jij belde naar nacht. Goeienacht. nacht. Het gaat over uh, vrijheid in relaties. Je bent uh, 30 jaar, hebt inmiddels 3,5 jaar een relatie. Hoe doe jij dat? Hoe doe ik dat? Vrijheid in de relatie. Uh, dat moet ik even uitleggen. Ja. Uh, ik heb uh, in het begin, uh, toen ik begon uh, te beven, zou ik maar zeggen, met jongens, en dat is vrij vroeg geweest. En uh, heb ik al vrij snel vaste relaties gehad, En waarin ik al vrij snel leerde dat ik vrijheid nodig heb. Mm -hmm. En op de een of andere manier ben ik toch met een jongen gaan samenwonen op een gegeven moment. En die was echt helemaal van het alles samen doen. En daar ben ik zo benauwd van. Is dat echt op je lip? Ja, nou, nou op mijn lip. Ik was natuurlijk wel... Er uh, <lacht> ja, hing zo'n beetje in haar, maar ik was, uh, <lacht> was nog net niet zo moeder. Het was echt verswikkeling. En uh, nou, dat, is, dat is dan gelukkig uitgegaan. Maar daarna had ik mijn banken zo vol van, meer vijf jaar even niks, uh, niks gehad. Maar ja, liefde laat zich niet lijden en uh, uiteindelijk ben ik toch weer een jongen tegen het lijf gelopen. En dat vond ik heel erg leuk, maar die heb ik een tijd op afstand gehouden. Omdat je huiverig was na je ervaringen met je vorige relatie? Ja, ik dacht zo, goddag, wat God, gaan we weer? En, uh, maar uh, we hebben het heel uh, langzaam opgebouwd. Alleen na drie maanden gebeurde er bij mij iets heel ernstigs in mijn leven... En uh, nee, hij is achter mij blijven staan, hij heeft uh, mij niet gedumpt zou ik maar zeggen, daar was ik bang voor. Hij koos niet voor de makkelijkste maar... weg, maar hij koos om samen nee. met jou dat op te lossen. Nou, hij koos uh, om achter mij te blijven staan. Ja. En opgelost, uh, ja, dat is een groot woord, maar hij, uh, hij is achter mij blijven staan. En toen had ik zoiets van, hé, hey, ja, ik hoor je jongens in deze wereld. En na een jaar gebeurde er weer li iets vreselijks. En toen stond hij alsnog weer achter mij. En toen had ik zoiets van, wacht even, ik heb de goede te pakken. En uh, op dit moment zijn we drieënhalf jaar samen. En het is nu zelfs zo dat wij samen wonen en samen werken. Dus. Ja, goed. Het kwam uiteindelijk goed dus. Misschien met een, een eerste slechte ervaring. En, uh, en nu heb je dus iemand gevonden waar je heel erg blij mee bent. Je woont en je werkt met hem samen. Ja. Um, en hoe zit het dan nu in de relatie? Want je eerste relatie, vertelde je, was het heel erg van nou, controleren. Hij, zat, nou, echt, hij hing bijna in je armen dag en nacht. Ja. Laat je elkaar dan nu ja. expres heel erg vrij tegenovergesteld... of wat jij dus heel graag wilt? Nou, het gaat eigenlijk dat nu vanzelf. vanzelf. En ik denk dat dat, uh, dat, dat heel goed is. Uh, hij heeft mij nooit iets een stroopbeer uh, in de weg gelegd van... jij mag dit niet of jij mag dat niet. Dat heeft hij nooit gezegd en ik ook niet tegen hem. En, um, kijk, als wij samen weg willen, moeten we dat wel plannen, want we kunnen niet zomaar van ons bedrijf weg. Wat, wat doen jullie? Mag ik even... We hebben ik. een boerderij. Ah, ja, daar werk je met z'n tweeën op, ja. Ja, ja, met uh, levende dieren, zou ik maar zeggen. Dus die moeten wel gevoerd worden en dat soort dingen. En een boerderij is gewoon heel druk altijd, dus... Uh, maar jullie kunnen ja, dus nooit samen, samen met elkaar vakantie? Natuurlijk wel. Heel je plannen. Ja. Ja. Gelukkig hebben wij nog uh, lieve mensen in de buurt die dan het bedrijf overnemen. Uh -huh. Maar uh, nee, gewoon uh, de vrijheid. Uh, ja, hij heeft de laatste prijs wel een dag gehad. En ik ook. Uh, van vrienden van ons die trouwen. Nou, dat, is, dat maakt helemaal niks uit. Dan, uh, laten we laten elkaar gaan en uh, prima. Uh -huh. En uh, ja, verder, uh, ik ga nog veel stappen met mijn vriendinnen. En dat vindt hij helemaal niet erg. En uh, hij doet hetzelfde met zijn vrienden, vind ik weer helemaal niet erg. En uh, gewoon als ik zeg van, God, ik ga even naar Flint toe. of uh, ik ga even uh, een hele lange rit maken met mijn paard. niet die zit drie uur niet. Helemaal prima. Heerlijk. Ja, dat, uh, en nu, ja, mijn moeder is van nu uh, weduwe geworden. en ik ga met haar uh, sowieso twee keer per jaar op vakantie. En uh, daar zijn we wel een week weg. Dat vindt hij ook niet erg. Dus dat is wel uh, perfect. Maar hebben jullie dan ook wel eens, want um, jullie werken dan nou wel samen, jullie wonen dan nou wel samen, maar daarnaast, qua ja. vrije tijd, zijn jullie alleen maar aan het, eigenlijk langs elkaar heen aan het rennen? Zijn jij met je moeder of nee, kansing, met nee. Hebben jullie ook wel eens een nee. momentje samen nog, in, in vrije tijd? Wij hebben, uh, wij hebben een onsdag, zoals wij dat altijd noemen. Een onsdag? Die, ja, dat uh, houdt in dat het die dag is voor ons. En dat betekent dat er geen schoonvaders of tegenwoordigers <laughs> of wie dan ook hier op het bedrijf wil komen iets te doen, die zijn niet welkom. Mm -hmm. Vrienden niet, vriendinnen niet, uh, telefoon gaat uit, uh, e-mail gaat niet aan. En uh, die dag is voor ons. En we doen het hoog nodig op de boerderij samen. En de rest is gewoon onze dag. En we doen waar we zin in hebben. Alleen maar leuke dingen zonder invloeden ja. van buitenaf? Ja. Oh, goed. Dus het, uh, het gaat helemaal perfect. Ja, ja. Dat klinkt, Het klinkt alsof je in de perfecte relatie zit momenteel. Uh, uh, ja, dat klopt. <laughs> Gaan jullie trouwen hoor? Nu ik je toch zo aan de uh, lijn heb. Pas wel een keer. Kunnen we ja. nu even wakker bellen dat je hem ten huwelijk vraagt? <laughs> nou, als, je dan, als je dat doet, dan uh, denk je dat hij ook boos van <laughs> <laughs> Dat was had me zo mooi geleken, een lusthuwelijk op de radio. Een lusthuwelijk, ja nee. Ik denk dat hij sowieso... Uh, is hij helemaal niet zo van de publiciteit. Dus uh, nee, nah, dat moet je niet doen. Okay. Hij moet het morgen zes uur uit, hè. Dus, uh. Hij is morgen niet vrij. Liefst op een boerderij in noord -Huijen. Nooit, hè? nee. Oh, ik ben ook echt helemaal geen boerenjongen. Ik, uh, nee, nee. Elisabeth, dankjewel voor je verhaal. <laughs> en ik hoop dat jullie. Uh... Ja, ik ben echt geen boerenjongen. Wat denk je, dat? Dat steeg gewoon om 9 uur denkt van. Uh, Zondag is toch uh, een rustdag, ook voor, <laughs> voor de koeien. Nee, nee, ook niet, nee, nee, nee, om 6 uur begint het. <laughs> nou, heel veel sterkte dan. Nee, dat maakt niet uit. Het is goed. helemaal goed. Maar dan heb je ook een verhaal waarin het dus wel kan. Ja, dankjewel voor je verhaal, Elisabeth. Helemaal goed. Oké. Okay. Fijne dag. Dankjewel. Oké, okay, doei. I'll show you something. It's beautiful. It's for it is all blue. I see a sunset on the beach, yeah.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 can feel the joy, then you should let yourself sing. Hey, I love to share my things, cause it brings me freedom, freedom. we got to give you some of that freedom, freedom. smile and it's been in your heart, freedom, Freedom. deserve you deserve it, And you beauty of freedom, freedom, whoa, well it's all for you, over you, over you, Over for you, say freedom, freedom, whoa, got to get you some of the, got to get you some of the, got to get you some of that freedom. Oh, Jason Moriss. We zingt het onderwerp van vannacht met The Freedom Song. Want daar gaat het over. Vrijheid in relatie en vrijheid in de liefde. En hij is uitgeblazen. Het is uh, bijna drie uur en uh, in uur drie van het programma, dus uh, tegen vier uur aan... gaan wij natuurlijk verder met lust met vrijheid in relaties, want daar gaat het over. Zometeen bel ik met Mandy van der Linden. Zij geeft workshops over liefde en op zoek naar eigen geluk in relaties... Um, en zij is eigenlijk ja, ervaringsdeskundige, want zij had ook bindingsangst. En uh, nou ja, daar kwam ze achter en dan ging ze mee aan de slag. En dat draagt ze nu over op andere mensen in workshops. Verder hoor je natuurlijk de column van Tim. Daar kijk ik altijd Rijkhals naar uit. Dat is uh, Tim, Tim Hofman en die heeft een column over, ja, over het onderwerp van vannacht. En dat is altijd, dat is altijd leuk, een beetje prikkelend. Daar heb ik nu al zin in. Dat allemaal zometeen. Nu eerst het NOS Journaal met Ewout Thiel. MUZIEK ja.